Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het lijkt toch nog goed te komen tussen president Zelensky en president Trump. De chefs van Oekraïne en de VS kregen begin vorige maand ruzie in het Witte Huis. Je bent niet in een goede position. Je hebt nu de kaarten. Right Zelensky was daar voor het sluiten van een deal over grondstoffen uit de Oekraïnse bodem. Maar dat gesprek klapte tijdens de meeting. Nu hebben beide landen alsnog afspraken gemaakt. President Trump verwacht dat de deal volgende week alsnog rondkomt. Een man die meerdere vrouwen zou hebben aangerand in het uitgaansleven in Rotterdam... is opgepakt in Spanje. De Nederlandse politie vermoedde al dat de verdachte in het buitenland was. Hij is opgepakt bij een controle in de buurt van Barcelona. Negen vrouwen hebben aangifte gedaan. Mogelijk heeft de man nog meer vrouwen aangerand. In het Mexicaanse buurland Belize heeft een vliegtuigpassagier een kaper doodgeschoten. Een Amerikaanse oud-militair had het vliegtuigje gekaapt. Hij stak twee passagiers en de piloot met een mes... waarschijnlijk omdat hij naar een ander land wilde vliegen. Na twee uur rondjes vliegen maakte een passagier... met een wapenvergunning een einde aan de kaping. Het is nog niet zover, maar in Amsterdam zijn ze voorzichtig... toch al plannen aan het maken voor een eventueel kampioenschap van Ajax. Het leek erop dat de huldiging een probleem zou worden. Op het Museumplein is namelijk in dezelfde periode een festival met klassieke muziek. Met een buitenpodium. De organisator zag het eigenlijk wel zitten. Dan zit je hier in de zaal en dan hoor je zo na het eerste deel van Maler een enorm gejuich. Dat is dan vanaf het Museumplein. Dat zou ook wel heel leuk zijn. Ze hebben er nog eens over nagedacht en zijn toch bang dat Maler wat minder tot zijn recht komt tussen de hossende voetbalfans. Het buitenpodium van het festival wordt verplaatst naar het Vondelpark. Krijg je het weer nog vooral in het noorden en oosten grijs en druilerig. Op andere plekken opklaringen met zon bij 15 graden. Morgen al wat meer zon en iets warmer. En zondag prima weer om eieren te zoeken in de tuin. Het wordt dan een graad of 20. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evenloon van de AUB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Ja, ja, ja, ja, ja.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 Ja, ik, ik zit ja, ik zit je aan te kijken. Je zegt gewoon je trui te breien. Vang je erg. Ik bedoel de achterpand moet ook af natuurlijk. Maar we hebben een gast. Zeker weten. Ja, Tromgraaf mister Mr Roy van Buringen ja. Ja. Goedemorgen. Wonderboy. Wonderboy. Ja. ja. Roy van Wonderboy. Hey, hey. Ik, ja. Geef de ik geef jou de aftrap. Ik geef jou de aftrap. oké, oh, oké, okay, oké. Okay, okay. Wat aardig. Nou, we hebben Roy gevraagd want Roy is met Zandvoort Insight waar hij de grote Motor achter, bedenker achter is eigenlijk. Vijf, jaar. Vijf uh, ja. jaar. Ja, zeker. Dat waren we natuurlijk met z'n drieën altijd. De eerste periode. En, um... Wie waren die drie? Die waren je... Was dat Jelmer? Jelmer ja, en Dolly. Oh ja, natuurlijk. Ja, Dolly um... was daar ook bij. Ja. Uh, maar uh, uiteindelijk uh, ja, is het toch anders gegroeid. En uh, is het nu zoals het nu is? Ja. En hoe is het nu? Vertel eens. Het is nu natuurlijk nog steeds hetzelfde. Wat het kneuterige, wat we uit willen stralen met Zandvoort Inside. Dat, dat bestaat nog steeds. en Wel op een andere manier, want we zijn nu vooral bezig met verbinden. Uh, dat waren we toen ook. In de coronatijd begonnen we natuurlijk vijf jaar geleden. Je mocht niks, maar je vertel, kon niks. Ja, maar vertel even, want ik weet, weet niet of alle luisteraars weten wat Zandvoort Inside is. Misschien is dat wel belangrijk. Vertel, vertel eens wat Zandvoort Inside, ja, Inside is. is een is een media platform, maar eigenlijk een multimedia platform. Dus we proberen door met Zandvoort Inside op een dichtbijzijnde manier te verbinden met onze kijker, onze lezer, maar ook onze bezoeker tegenwoordig, want door de coronaperiode deden we het eerste instantie eigenlijk best wel een een, een platform neerzetten op YouTube. Gewoon, nou we maken een programmaatje en, uh, en, en, en dat is het. En dat was best wel succesvol. Het ja, eerste was al, ook heel leuk, half was jaar was leuk om te ja. doen, inderdaad. Maar wel we heel, uh, heel veel werk, tijd en energie. En voor een uurtje maar. En, en we waren toen nog in de beginfase. En die verbinding die we toen hebben willen leggen, die probeerden we probeerde gewoon van toen tot nu nog steeds door te voeren. En ja. dat doen we nog steeds door programmaatjes te maken. Zoals bijvoorbeeld het straatgesprek... Uh, wat toen de tijd al bedacht was en nu nog steeds bestaat. Uh, maar ook uh, door, uh, door uh, dichtbijzijnde nieuwsberichten te maken. Dus eigenlijk in taal wat de mensen gewoon allemaal snappen... in plaats van een uh, moeilijk politiek verhaal. Je hebt een Janneke taal een beetje. Ja, zo kan je het wel een beetje vergelijken inderdaad. En we proberen uh, nu dan, nou dat het uh, na een tijdje weer mag... Uh, Verbinden evenementen te organiseren. En dat doen we door, door bijvoorbeeld kindercarnaval uh, hebben we opgepakt van de Theater De Krocht. Uh, we doen. Um, uh, Deel. Doe ja, de ja, kofferbak. Ja, dat was eigenlijk van Onair toen de tijd. En dat heb ik wel meegenomen naar, uh, naar Insight. En uh, dat is ook een soort van verbinding. Want mensen gaan hun spulletjes verkopen. Een Kopje koffie drinken met de buurvrouw en lekker babbelen met elkaar. En ja, ook, de men, ook weer. Ja, en dat verbindt ook. En natuurlijk het grote verstijn, het buurtfeest. En dat, die drie elementen die hebben we bijeengegooid. en uh, om voornamelijk die uh, verbinding. Ja, je hebt, het te doen. O, je hebt het net over coronatijd. Ja. Ben jij nou ook de bedenker van het 3P-dieet, of niet? 3P-dieet? Ja, ja, ja. Dat was corona. Dan mocht je bij <laughs> niemand dan mocht je naar binnen. Ja. Nee. Maar dat ja. 3P-dieet ja. is uh, pizza, platvis... What? En, en pannenkoeken. Oh, dat was het enige wat je onder de deur door kon schuiven. Oh ja, natuurlijk. Ja, ja, <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Ja, want je kon natuurlijk niet de deur uit. Jullie zijn tijdens de corona tijdens begonnen eigenlijk ja. met, met, met het antwoord. In, inderdaad. Met, met het uh, tafelprogramma. Uh, ja, met, met, met, ja, dat, met, ja, dat met, kan met, ik me nog herinneren. Met ja. het... Uh, met het uh, ja, het was een soort van uh, koffietijd aan ik daarvoor... Ja, uh, met een gast en Met een gast af en toe, ja. maar ja. toen nog online, weet je. Dan ja. deden we een interview afnemen via uh, Skype. En dat uh, knipte en plakte ik als leek. Ik wist helemaal niet hoe ik dat moest doen. We hadden telefoontjes op tafel staan en zo filmden we het. Er geen eens een echte camera. En uh, uiteindelijk, uh, ja kom je tot het punt dat, je, dat, je, dat mensen meer verwachten van je. Want ze zagen ons professioneler worden op een of andere manier... wat ja. wij niet zagen. Mm -hmm. En ook het aantal kijkers en ook de bezoekers op de website... Uh, logen er af en toe niet om. En toen ga je nadenken, wat moeten we nu? Want ja. we moeten ook geld hebben, want we willen een camera. We willen een, ja, uh, iets hebben. En uiteindelijk zijn we toch een stichting begonnen. Gewoon Stichting Zandvoort Decide. Na een, half, na een half jaar. En Toen uh, kon je uh, subsidie aanvragen konden we subsidie ja. aanvragen. En onze eerste subsidie uh, die, die we kregen, was uh, van de postcode loterij, Buurtfonds. Om, om een buurtprogramma te maken. Nou, dat oh, hebben ja. we gedaan. En we werden echt gesponsord door de postcode loterij. En daardoor hebben wij onze eerste. ...elementen en onze eerste fundering kunnen, kunnen leggen. Ja, maar ook de groei naar professionaliteit. Je, je kreeg ook een medewerker, Jelmer... Ja. ...die ook ja. een, echt een opleiding doet in de journalistiek, Ja, ja die was, Jelmer is wel vanaf het begin er gewoon bijgekomen. Die was, is natuurlijk een, een jongen met vele petten. Ja. Uh, hij, hij, hij is bij ons hier begonnen. Uh, ik, ik, ik, toen Jelmer hier weer binnenkwam... Als, uh, als jongen van 18, of iets jonger zelfs, ja, jong. uh, weet ik nog, tijdens een open dag bij CFM. Toen heb ik hem leren kennen. En hoe hij nu gegroeid is, ja, dat, hoor. daar ben ik wel enorm trots op. En hoe, hoe lang moet hij nog qua opleiding, weet je dat? Uh, dat weet ik niet. Nee, nee, dat, nee. dat is ook een beetje aan Jelmer om het te vertellen, denk ja, ik. Ja, maar... Hij, hij op stages toe. Maar ik, ik zag hem laatst op de Grote Markt in Haarlem ja. tijdens de kermis. Ja, Jelmer ja. werkt nu en... voor het Haarnes Dagblad. Ja, ja, dat mag ja, ik ja, net en zeggen. En dat... ja. Hopen, ja, interviews en zo. Ja, ja. ja. ja je moet als, als journalist moet je, moet je vaak uh, ook voordringen. Er staan er tichte journalisten staan er, uh, voor een onderwerp te wachten. Ja, ja, ja, ja je elkaar. ook nog. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. <laughs> en dan moet je een lijst verzinnen om voor te ja. dringen. Een journalist in dit geval. ja. Maar ik vind wel dat wij als lokale media, ook CFM, ook de Zandvoortse krant en Nieuws.nl, we zijn toch een platform voor jonge honden. Jonge en ja, honden? Jonge mensen. <laughs> <laughs> Niet ja. lekker. Ja, maar ja. dat, weet je, ik vind het ja. gewoon ja. belangrijk dat je ja. nieuwe mensen ook de kans geeft. Ja, en precies. ik kan een heel goed ja. voorbeeld geven. Ik heb de afgelopen drie jaar Tijn van de Kerkhof leren kennen. Er is een, een, jongen uit, of een man uit, uh, uit de Zandvoort Nieuw-Noord. Die is als vrijwilliger bij ons terechtgekomen. Uh, nou, maar je zei hij jongen jonge man. Hoe oud is hij? Nee, hij is dan wel... Nou, hij is, eh, mensen van 50 zijn toch ook jong. Iedereen is jong. Ja, maar, ja. maar, um, maar ik kan zeggen, deze man die, die is afgekeurd. En hoe die dan naar ons dan terecht komt via ja. social media en dan eigenlijk denken van nou wie is hij, wat wil hij. En hij komt eigenlijk alleen maar even helpen om voor de kabels het buurtfeest en hij staat nu achter de kamer bij een site. En dat ja. vind ja. ik uh, leuk van de lokale media dat dat dan kan. Weet je? Ja, wat, dat je een kans krijgt om dan ja, toch… Ja, inderdaad. En ja. ik werk natuurlijk voor de Tros. en daar is natuurlijk een heel ander verhaal. He, de, de ander, Jong, jonge mensen die geen diploma hebben in de journalistiek, die komen daar behaast niet terecht. En dat is gewoon jammer. Wat doe je Want bij de Afrotros eigenlijk? Ik, ik zit uh, in een soort van uh, een raad van toezicht voor de leden. Oké. Okay. Ja, en uh, wij kijken naar hoe de ledenaantal gaat, maar ook uh, hoe programma's gaan, wat we ervan vinden, zijn de programma's wel goed, goed verweven met de Afrotros en dergelijke. Heb ik ook door daar veel te leren. Heb ik ook Kun je mee je kunnen nemen vijf, naar Insight. Ja. Ja. Ja. Maar het is ook heel belangrijk dat je gewoon bekend bent en bekend blijft door veel in de media ja. Ja, toe te treden. zeg maar. Dat je in beeld bent, dat je dat er over je geschreven wordt en ja. zo. Ja, zeker. Ja. En, uh, ja, ik, uh, ik, uh, ik heb het zelf ook, ik zit uh, wekelijks in, een, uh, in eenzelfde programma, op een tv-programma. Iedere week kom ik langs. En, uh, ja, dat is leuk. Ik heb trouwens, opsporing verzocht. Oh, <laughs> ik zat er no. ja, wacht. I can't stand still cause you've got me going Your slacks are low and your hips are showing I take you girl as you're standing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 Night and we love And we love You feel me so with this big temptation This kind of feeling could move a nation We do these things for no one else. But when I'm with you, I can't control myself. I can't Je luistert naar nou, Vrijdag Gebeurd, CWM Zandvoort. En uh, in dit uur hebben wij een, een, een zeer bekende gast uit Zandvoort ik bijna zeggen, het gezicht van Zandvoort een beetje is dat te veel gezegd nee hij, uh, hij organiseert buurtfeesten meer hij, ja, hij is, ja, ja. Hij is een journalist dat is het wij zijn allebei journalisten ja maar zo zie ik me niet hoor ja, zie je nee, nee, ja, maar je ik, wel ik, ik, ik, kijk, ik kijk de richting van de trap dat je naar boven kwam hier bij de studio. Ik denk, daar komt dat een journalist. Komt oh, En <laughs> nou meer voelt uit, je hè? geen journalist? Nee. nee, nee. nee maar nee, ja, ja als je aan het interviewen bent, dan ben je toch, toch ja, een Eigenlijk wel, maar ja... Ik vind het vind zo een, gekomen. Ik, ja, het ja. is zo gekomen, ook omdat ik het gewoon leuk vind, weet je. ja En uh, ook, ook met het straatgesprek, dan bedenk je bijvoorbeeld uh, wat... Uh, wat vragen, we nemen het straatgesprek in vieren op. Dus vier uitzendingen in één. En dan doen we vragen, bedenken van tevoren. En die gaan we dan stellen op straat. Ja. En dan kan ook een, soms een verhaal, zoals afgelopen week met het parkeren... of het uh, parkeergelden, uh, achterhaald zijn. Maar dat brengt wel de discussie dan weer. weer op gang. Nee. Ja. En als dat journalist is wel... Ik zie Jelma meer als een journalist dan, dan mezelf. Maar okay, ja... Maar ja het ah, is appels, appels met peren ja, vergelijken. Ja, jij, he? jij hebt hele andere dingen waar... Uh... Ja, waar Jelmer zich weer niet mee bezighoudt Nee, dus inderdaad. Ja, ik veel veel veel meer entertainment. Aan, en, en, en, ja. en ik, het verbindt wel, hè juist ja. dat verbindt. ja Maar ja. ja, we moeten moet Jelmer ook maar eens uitnodigen. Want moet hem uitleggen. Zeker. wat ja, die, ja, wat wat doen. Ik zit, al, uh, ik zit al twee jaar op Jelmer te wachten, maar hij is altijd weg. Ja, jongen <laughs> ja, is een druk die jongen. Nu om. ook weer, is dus hij aan het werk. Ja, ja nou. maar we willen wel eens, wel eens weten wat hij nou eigenlijk... Als hij die opleiding heeft afgerond, wat hij nou eigenlijk wil voor de toekomst. Of hij dit erbij wil blijven doen bij jullie besonderes. Mag ik een schatting maken? Je mag. Maken. Ik denk dat Jelmer verbonden blijft met Zandvoort. Ja. Hij, hij is natuurlijk nu vicevoorzitter van de Pride. Is hij vicevoorzitter? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, zeker. Wim, <laughs> Jelmer is een vicevoorzitter. Ik pak even een emmertje met zeep. <laughs> ja, ja, ja, ja. En uh, hij, hij, uh, ja, daar is hij ook heel Hij, hij werkt mee, natuurlijk ja. voor het Dames Dagblad, waar hij ja. denk ik ook gaat blijven. Ja, dat dat, dat zou denk wel ik leuk echt. Zijn. En nu ja. praat ik over hem, maar jullie moeten natuurlijk aan hem vragen. Maar ik denk dat hij daar best wel. Uh, Gaat blijven en dat hij daar heel goed op zijn plek is. Ik denk het. Ook. En daardoor kan hij verbonden blijven ook met Insight. Want, uh, ja, want, want dat heeft ook weer met Zandvoort te ja, maken. En, ja, en Hans uh, het weet dat van het begin af aan dat hij bij Insight is. En uh, ja, dat uh, hoeveel, is goed. Hoeveel uh, mensen zitten, werken er eigenlijk bij, bij uh, Zandvoort? Nou ja, we hebben de eerste laag, dat is het, is het bestuur, maar eigenlijk ook de vrijwilligers. Dus ja. uh, uh, uh, uh, bijvoorbeeld uh, Jelmer, die richt zich echt voor de, op de verhalen, de politieke. Die houdt ook onze live blog maandelijks bij tijdens de gemeenteraad. Uh, maar uh, doet ook wat op de achtergrond wat stukjes schrijven die ik dan uh, kan vertellen en doen. Uh, soms zal hij voor de camera weer staan. Maar hij is vooral bezig achter de camera. Maar dat vindt hij ook voornamelijk gewoon het leukst. Uh, en dan hebben we Esmee die op de centjes let... Oh, en, een, uh, en, en onze social media gewoon een beetje in de gaten houden of we wel goed SME, zijn. Esmee, wie, wie is Esmee? Esmee is mijn aanstaande. Oh, dat is jouw aanstaande. Ja, ja. Weer wat geleerd. Dan? Ja. En dan hebben we. En we gebak, nou, zeg ik. Gebak, ja. gebak. Ja. Mijn uh, zelf natuurlijk, en ik, ik doe de voorzitterschap en alle, alle dingen. En een beetje het woord voeren. Maar wel gewoon vooral in overleg met z'n drieën. Maar dan komen er natuurlijk wel wat andere vrijwilligers bij. Ik denk dat we rond de 10 à 15 vrijwilligers hebben die uh, multi-inzetbaar zijn. Uh, maar niet op een basis van, nou, je bent vrijwilliger, dus je bent van inside. Nee, gewoon mensen die het leuk vinden om te helpen, zijn allemaal hartelijk welkom. Ja. En, we, en we doen het met elkaar en we maken er gewoon met elkaar een, uh, een uh, leuk ding van. En die hebben we ook uitgenodigd natuurlijk tijdens de borrel. En, ja, en ook al onze sponsoren en onze samenwerkingspartners, die zijn allemaal... Uitgenodigd op, die, op de borrel uh, aankomende komt zaterdag. de burgemeester ook nog? Uh, nee, die is verhinderd, wel de wethouder. Oh, okay. uh, wethouder Las um, Carré komt. Ja, ja Lars ja, komt uh, langs. Oké. Okay. Um, nou ja, ten aanzien van uh, de politiek. Uh, ...Jalmar is natuurlijk. Uh, ja, die doet uw opleiding in de journalistiek. Dus dan, als je dan, ook, uh, dan krijg je natuurlijk als onderdelen... ook dat je je moet verdiepen in. in uh, ja, de, de, de samenleving, de politiek. Ja, de ja. politiek. Zeker, en, en eigenlijk, als je, dat, als je kijkt naar Insight, past dat stukje niet bij ons. Eigenlijk. Nou, waarom? Maar, er zit een maar aan. Hebben jullie alleen maar Struisvogelpolitiek? <tie> nee. <tie> oh. <tie> Wat, willen we willen eigenlijk alleen maar ja. over positieve dingen schrijven. Ja, maar. maar ik denk wel dat. Ja, mensen zijn er ook wel verbonden met de politiek. En daarom doen we het ook anders. Hm. Daarom doen we ook die politieke uh, blogs. Dus dat Jelmer daar gewoon zit. Uh, blog bij te houden. En dan als er wat gebeurt, dat hij dat even dan... Opspijt, ja, Maar er gebeurt het... toch ook dingen in, in Noord, zeg maar? Ja, ook op ja maar we zijn natuurlijk... Met Insight of... zelf zijn we echt... op heel Zandvoort gericht. En, um, maar ik denk dat die stukje politiek... wel de politiek dichter bij de mens brengt. Ja. Ook het interview mm. bijvoorbeeld met... Uh, meneer De Kloet... over uh, bijvoorbeeld... de toen de tijd... de het reuzenrad die niet naar Zandvoort zou komen. en dat hij dan in ons programma zegt van. Nou, ik wil echt me hard maken voor volgend jaar dat het wel doorgaat. en hij staat er ook. Ja. Kijk, en dat willen de mensen horen. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Ja. Dus en hoe, uh, hoe doet hij allemaal dat als hij bij zo'n uh, raadsvergadering aanwezig is, bijvoorbeeld? Ja. Dan, dan, dan komt er nogal wat informatie over de tafel. Even opnieuw, even opnieuw. <laughs> Terugspoelen. <laughs> Ja. ja, leert hij steeds. Le oh. Zou jullie even kunnen wachten met die muziek, alsjeblieft? Wat gebeurt er? Ik hoor een telefoon. Volg mij, uh, volgens mij uh, tik jij dat ding aan? Nee hoor, nee hoor. Nee ja, nee. hoor, maar ik hoor gitaarmuziek van jou. Oh. Je staat hem zelf op, vriend. Even blazen. Ja. ja. Zo is het weer. Um, wat nou, ja, hoe, hoe verzamelt hij die informatie krijgt hij een opleiding stenen of zo of neemt hij het op of, of, nee hij, hij schrijft alles ter plekke daar oh. en uh, hij zit aan die tafeltjes heb je natuurlijk bij de raadzaal dan gaat hij er ja. in zijn hoekje zitten en dan uh, gaat hij natuurlijk en voor de couranten Courant uh, vaak, uh, tegelijk schrijven en dan voor uh, Insight. Maar dan moet je, je toch bijna wel steen op beheersen. Want dat gaat natuurlijk in een razend tempo allemaal. Die ja, maar manier. alles is ook uitgeschreven daar. Hè? Dus die raadstukken staan al op papier. Dus die heb je al. En, okay, en, okay. en, en dan is het gewoon goed luisteren. En opschrijven. En, en dan die live blog bijhouden. Dat... dat dat doet hij gewoon na een paar, een paar zinnetjes, wat er weer wordt gezegd. En dan gaat hij weer door met zijn stuk. Ja, ja. En, uh, en je kan natuurlijk ook nog heel veel onthouden en dan weer uh, nou, uitwerken. Je, je leert ook van alles tijdens een opleiding, natuurlijk, ja, van hoe nee, je dat je moet je, aanpakken. Je, zeker. Ja. Ja. zeker. Ik, ben, ik ben maar een eenvoudige. Uh, Oeh, ik ben niet een insider, maar een outsider. <laughs> ik ben uh, Ik ben, Be niet, tax? Ik ben, ben dat? er ik ben eigenlijk via fotografie, ben ik er inkomenrol. Oh, maar ja, ja, ook een, eigenlijk. Uh... Ja, niet bij Inside, maar. maar we zijn bent wel... er ooit, je bent er ooit begonnen als, uh, als model, toch? Ook, ook. Dan stond je aan de andere kant van de camera, <laughs> onder die roze lampen. Ja, weet ja, je ja, ja. Ja. Ja. ja. Nee, maar, maar uh, Niels.nl uh, belde mij, die vond mijn foto's mooi. Kun, kun je ook schrijven? Nou, toen heb ik eerst een paar uh, Paas-anzichtkaartjes uh, naar ze opgestuurd. Maar ik <tie> teken vond, niks. Vonden ze wel leuk. <laughs> en ik zei: nou, ik kan best schrijven. Toen ben ik met Bloemendaal op Niels.nl begonnen. En uh, ja, toen is dat uitgebreid met Haarlem, Alkmaar, uh, Zandvoort, Heemsteden. Haarlemmermeer. Dus inmiddels... ja, dus je kan het leren. Weet je wat ik, je wat ja. ik nou zie gebeuren? Elf gemeentes film. Nou, weet je Royal wat Royal ik nou Royal zie he? gebeuren? Dat, ja. Nou ja, net was je Roy aan het interviewen. En ja. nou dan interviewt Roy jou. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Het, Dat is ook leuk. Zo gaat nee, maar, en zo zijn wij ook... Uh, we sporten elkaar ook. want nou, we, hebben, we, hebben, we hebben een samenwerking. Ja, dus dus uh, ja. uh, so, soms dan is... Uh, Zandvoort Inside... kunnen een, een foto gebruiken van ons. En, en, of wij van hun... En, en dan uh, mogen we met, met wederzijds goed vinden ja, ja. van het copyright gebruik maken. Want, ja, ja, zeker. En het is wel leuk, want dat, dat hoop ik ook in de toekomst... Dat, dat, nog, dat alle media gewoon in Zandvoort lekker met elkaar gaan samenwerken. En waar ze dan goed in zijn. We hebben natuurlijk volgend jaar weer Zandvoort Kies. Daar gaan we ook weer uh, mee aan de slag. En dan is uh, de Zandvoortskrant, krant ZFM en Insight uh, met elkaar uh, gewoon... Uh, Eén uh, qua ja, politiek. Ja, ja. En dan gaan we een voor kies doen. Ja. En ik denk dat dat op meerdere vlakken best wel kan. Ja. En, um, en ik vind het wel leuk. Want uh, zo bijvoorbeeld onze straatgesprekken. Die staan nu wel uh, bij ZFM bijvoorbeeld. Uh, ook op uh, TextTV oh, ja. uh, af en okay. toe te zien. Oh, en die worden nu ook mee geprogrammeerd. En daar zijn we heel erg blij mee. Dat die samenwerking er is. En ik denk dat zo'n samenwerking met elkaar heel erg... Uh, is. alleen is Het AMP werkt niet mee, hè? want ik nee, weet niet nee, of je. Ja. Of je ja, zet, uh, de, de, nee. nee ZFM heeft een. Ik weet niet of dat ook door is, gegaan, een boete gekregen van AMP, omdat ze een foto gebruikt hebben. Oh echt? Op de site van, van ZFM's antwoord Ja, van, heb ik... dat klopt, dat klopt. was die foto van jou onder het roze ja. licht. Oh! <laughs> ik zie het nee. roze licht. Nee, ik heb het zelf ook meegemaakt hoor. Dan kreeg ik een artikeltje doorgestuurd om te plaatsen op news.nl. Met een, met een tekstje erbij, ja. een informatie erbij en een foto. Zo, zo, u kunt deze foto vrij gebruiken. Ja. ja. Nee, ik heb dat ook... Krijg gehad, ik jou, uh, ja, nee, vast, dat klopt. ja kreeg, kreeg ik. dat Ja, dat Een maand of twee later kreeg ik een rekening van 500 euro. 500 ja. euro? Ja, omdat ja. ik een fotootje had gebruikt. Nou, ja, ja en, en dat is ons ook overkomen ja. in het begin. Okay. En uh, ik denk dat... Uh, <laughs> ik, ik weet zeker dat in die... Uh, in die 35 jaar dat de CFM bestaat... Dat, dat dat wel vaker is gebeurd. Zo'n uh, mooie boete van een fotograaf. In mijn tijd ook wel. Maar wij hebben hem ook al een keer gehad. hoor. En dat gebeurt wel eens door bijvoorbeeld ook Google. Dan google je wat. En dan denk je, oh, een mooie foto. Kijk je of die van de politie is... En ja, blijkt hij dus van een uh, professionele fotograaf te zijn. En ik kreeg oh. een rekening van 1200 euro. Meen je dat? Voor een foto? Ja. Oh. En toen heb ik hem er wel uit kunnen kletsen. Ja? ja. Nou, gelukkig ik maar. Zeg ja, wel, ja wel we zijn goed, een stichting ja. en we hebben geen ja, geld. Ja, maar ik denk als ja. je dat ja. Laat, ja, ik denk als je dat laat voorkomen. Want 1200 euro is natuurlijk niet... Dat is natte vingerwerk natuurlijk. Nee. is Er zijn tabellen voor. Ik meen dat je 250 euro voor een foto... Dat een fatsoenlijk bedrag is. Ja. is copyright. Ja, is dus, dus, ja. Uh, maar ja, ze dreigen meteen met advocatuur en, en, ja, en uh, incasio ze noem het allemaal ja. maar op. Ja. ja, dat is zo makkelijk. Kijk, uh, en, en dat is wel ook wel leuk, want je kan, het is ook wel hoe je er zelf mee omgaat, zoals de samenwerking met ons. Maar bijvoorbeeld, uh, de, de Landelijke Media heeft voor de site ook wel eens opgepakt, bijvoorbeeld. Uh, dan uh, was er een filmpje bij Lubach te zien van ons, of oh, ja. bij uh, Lucky TV die gebruikt werd. En ja, er waren vrijwilligers die zeiden van ja, die zonder toestemming, uh, factuurtje sturen. Nou, en ik sta zo naar die tv te kijken van nou, eigenlijk ben ik er wel trots op. Ja, dat het wordt Dat is wel een keuze, ja, hè. Ja. En, en ik zie het altijd wel zo, ANP of een fotograaf, het is hun werk. Uh, je pikt iets eigenlijk wat niet mag. Ja, ja. dan moet je ja, ervoor boeten ja, soms. Ja. Maar ze kunnen het wel doorslaan. Ja, nou, dat, dat vind, vind ik ook, ook wel. Hey, morgen zit jij bij onze zeer gewaardeerde collega's Goedemorgen Zandvoort, ja, hebben begrepen? Ja, ook nog. Ik, uh, ik, ik heb een media. Uh, Me ja. Uh, ja. Hoe noem je dat uh, rondje? En, uh, ja, maar dat is toch leuk? Ja, nee, daar zeker, moet je gebruik van maken? Hè? Nee, ik bedoel, zeker. Uh, Want wat alle, alle input alle is, dingen, is leuk. En net als dat iedereen altijd bij ons welkom is, het is het andersom ook. En, en dat is alleen maar uh, heel erg leuk. En uh, ja, ik ga daar denk ik ook wel, wel iets leuks bekendmaken. Over het buurtfeest bijvoorbeeld, wat ons jubileum is natuurlijk morgen het feestje. We bestaan officieel vijf jaar met Koningsdag. Want dat was in onze eerste uitzending. Maar we waren in deze tijd natuurlijk ook bezig met de voorbereidingen. Eh, maar met Koningsdag en daarvoor was het gewoon niet haalbaar... om, om uh, beleefstand voor te, te krijgen. Maar iedereen is in ieder geval welkom... vanaf uh, drie uur uh, in het oude raadhuis uh, morgen. Dat is morgen. En ja, we ja. hebben optreden van Spoor. Die komt optreden. We houden zelf een riedeltje. De wethouder komt uh, ook gezellig even ja, een borreltje meedrinken. We hebben lekkere hapjes drankjes, Dus iedereen is gewoon welkom in beleefd zand voor het oude raadhuis. Uh, en we gaan daar iets leuks bekendmaken. Dat kan ik jullie nog wel vertellen. Uh, er komt een jubileumkrant. Hebben, ja, dat is de primeur die we nu gaan ja. vertellen. Okay. Ja, er komt een jubileumkrant. Uh, die gaan we uitbrengen in, in, in heel Noord. Dus Nieuw-Noord en Oud-Noord. En dat wordt echt een soort van buurtkrantje met verhalen uit de buurt. Okay, en, okay. Um, en heel veel mooie sponsoren voor het buurtfeest ook. En we leggen daar ook voornamelijk ook uit... wat er gaat gebeuren tijdens het buurtfeest. Maar we gaan ook uh, natuurlijk ook onszelf... want het is een jubileumkrant inside... information geven om het zo maar even te zeggen. En uh, ja, dat... Dat ja. kan natuurlijk niet zonder aanwezigheid van zandvoortnieuws.nl. Die de moet de joh, ook je er echt wel bij hebben. hebben. Ja, ja bij ik, ik ben helaas verhinderd morgen, Roy. Want ik ga, ik ga naar mijn zoon. in. in die woont in Wilp. Leroy. Een jongen met Down syndroom. Ja, ja. ja, en die, heeft, ja die zit uh, te wachten met de paar op zijn vader. Ja, natuurlijk. tuurlijk. Dus, uh, ja, dus, uh, ja. ja, ik vind het jammer dat ik er niet bij kan zijn. Maar we hebben wel al een artikeltje over jullie geplaatst op de kaart. Zeker. Alleen dan hebben wij weer een domme fout gemaakt. Ook? Want we hebben in het persbericht oh, okay. vrijdag dom, dom, dom, 19 dom, dom. april gezet. En Oi. dat is natuurlijk zaterdag 19, zaterdag 19 april. 19. Kleine, ja. En hoe dat vindt. erin kan, dat oh, weet ja. ik niet, maar het is verstuurd. En, maar hm. ik hoop dat iedereen denkt, 19 april, oh dat is, uh, dus, dat dat is morgen ja, <laughs> ja. En anders luister je, zie je en dan hoor je dit. Mooi. Nou, wil je, wil je ja. verder nog iets kwijt? Dan je krijgt nog twee minuten. Nou, in twee <laughs> minuten wil ik jullie echt enorm bedanken dat ik hier uh, een half uurtje mag kletsen over in en ik vind het gewoon leuk om uh, de verhalen met de mensen te delen. Met jullie, maar andersom ook. En um, ja, dus dank daarvoor. En um, ja, we gaan, uh, we gaan gewoon weer de komende vijf jaar lekker door met Insight. Met heel veel leuke dingen. Nou, dan wil ik jou als pater. Wil ik jou uh, en, uh, ter afsluiting van jouw interview wil ik jou zegenen. Maar ook nee. nog even een verhaal vertellen als uh, journalist. Die gaat naar, naar Jeruzalem. Bij de Klaagmuur en wil een interview met een oudere Joodse man maken. En die oude Joodse man die stemt toe. En hij vraagt, hoe lang komt u hier al? Al meer dan 60 jaar, zegt die man. En waar bidt u dan nou voor? Ik bid voor vrede tussen de christenen, de joden... maar ook moslims. Ik bid om een einde te maken aan de oorlogen. Ik bid dat er een einde komt aan de haat... Aan de waardigheid en dat iedereen zijn naaste lief heeft. En wat is uw indruk? Vroeg ik toen na 60 jaar bidden. Zegt die man, ik heb de indruk dat ik tegen een muur aan praat. Ach, ach, ach, ach. Roy, jammer dat je hier getuige oh, van bent. Jammer, ja, ja, ja, ja. jammer. Maar ik ken die man ook heel erg lang. Hoor. Ja, dat is toch tof, tof, tof, tof Maar uh, mooi dat je hier was. En ja, super. Dank je wel. En heel veel succes de komende vijf jaar. Ja, nee, meer, natuurlijk. Komt goed. Ja. komt goed. En alles wat je hier hebt verteld, dat moet je morgen samenvatten in tien minuten. Nou, ja, dat komt goed. Ja, ik ja. ga luisteren. Ja, is goed hoor. Dank je wel. Dank je wel. mis, hoe zou dat komen liefst loop ik alleen, niemand om me heen, in mezelf te dromen ik wil terug Ik wil hem niet tussen al die mensen. Ja, Mr. Regen natuurlijk. Ja, Maggie McNeil achterug naar de kust. Het is allemaal wat. Ja. Kan, ah. je, kan je nog even het verhaal vertellen van een brandweerman? Ja, ja. ja van een brandweerman. Ja. Hij zegt uh, tegen zijn vrouw: Wij hebben op de, bij de brandweer hebben een systeem. Een fantastisch. Fantastisch systeem. Bel 1, dan doen we de jas aan. Ja. Bel 2, dan gaan we via de glijpaal naar beneden. Naar beneden. En bel 3. Dan gaan we de auto in en dan beginnen we met spuiten. Hij zegt, dat wil ik hier thuis ook gaan invoeren. Ja. Zegt zijn vrouw, wat bedoel je? Nou, hij zegt, uh, bel 1, trek je kleren uit. Bel 2, spring in bed. En bel 3, we beginnen te vrijen. Ja? Nou, dan moet ik nog maar eens af wachten tot het goed gaat. Nou goed, hij gaat naar zijn werk, hij komt thuis en hij schreeuwt, bel 1. Nou, zei je, angstig, dus ze trekt de kleren uit. Oh, mijn God. Bel twee! Ze springt in bed. Bel drie! Ze beginnen te vrijen. Zijn ze een tijdje onderweg? Zegt die vrouw: Bel vier! Bel vier! Zegt die man: Wat is bel vier nou weer? Gosnaan? Eh, meer slang. Pak je spuit, want mijn vuurtje is nog lang niet uitgeblust. Oh, god, oh god, oh god, god, oh god. Ja, ik... hebt ik, ik, ja, je schuif dicht staan ons. Had je nou gelachen kunnen horen? Ja, maar ik durf die schuif <lacht> niet meer open te zetten. Want ik had hier net een, een gitarist die... Uh, die ja. ja, hij is er weer. Nou. Die brandt weer toch, hè? Die brandt weer toch. Ja, hallo, van, van wie is dat kind, jongens? Hallo. <lacht> Roy, daar de ik mee. <lacht> ja, nou ja, goed. <lacht> wat leuk dat hij gaat trouwen. Wie? Roy. Roy? Ja. Wanneer? Met Esmee? 11 juni, ja, in juni. Ja, Ja, in juni. Ja, leuk. Heb jij dat weer niet meegekregen, Willem? Wat nee, is dat niet... nogal? Ik hoorde alleen wel dat Esmee over de centjes gaat. Nou. Ah. Ja, ja, ja. Zo. Belangrijk, hè? Ja, ja, nee. Ja, nou ja, het beste wat je gewoon kunt doen, dat is gewoon... Ja, maakt niet uit. Als je maar van jezelf houdt, toch? Dan gaat het om. Zeker. Hè? Ja.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 zelf zo nodig voor mij niet te veranderen, ik hou van mij, mezelf gewoon zoals ik ben. Want ik hou van jou, betekent meestal, schat hier heb je mijn problemen, los maar op. Leven hel, ik verwacht van jou de hemel, ja jij geeft de hel weg, dankjewel zeg, rot lekker op.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 ja, altijd, ja. Het is een, uh, een, een nummer wat, wat veel te weinig op de radio ja. gedraaid wordt. En, uh, maar ja, goed. Maar ik, ik vind het altijd wel leuk, want uh, Gerry die komt wel eens met nummers. En ik zeg van, van, ja, inderdaad, die hoor je helemaal niet meer. En uh, ja, ik vind het altijd leuk om, om het te verrassen. Maar uh, heb je nou een nummer waarvan je zegt van... Ja, oh, een Rotterdams nummer, hè? Rotterdams. Oh, oh toen wij het Rotterdam nee, vertrokken. Nee, nee, nee. nee, nee. Ketel ketelbinky niet? Nee, het, het, het, het, de naam is van echte Hollandse. Een Hollandse naam, zeg maar. De stroopwafels, hè? de, oh de, de stroopwafels. oh, de nieuwe Rijnlaan. Oude Maasweg. Oh, de Oude, Maasweg. De Oude, Maasweg. Oude Maasweg. ja. Die, die wil je horen? Ja, graag. Dan zet je mij even verblokt natuurlijk weer. Ja. Sitting on a highway in a broken van Thinking of you again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 Nowhere to run and not a guitar to play Mixed up inside and it's been raining all day Since you went away Manhattan Island name.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 Ja, is dit muziek of is dit geen muziek? Nou, dankjewel. Graag gedaan. En uh, dit, ja, dit, dit is echt een nummer die... Uh, ja, die wordt, net wat ik zeg, veel te weinig geplaatst. Ja. Uh, ah, ja, ja, ik ben er altijd een beetje deze echt pipi emotioneel van, uh, wat ik hier van... Ik liep van de week even over de Louis Davis carré. Ja. Waar allemaal scholieren waren aan het protesteren tegen de, voor het klimaat, hè. Oh. Met spandoeken en zo. En, uh, nou, er was een vader die zegt... Uh, of die was uh, aan het praten met zijn zoon. Toen zegt die zoon, uh, pa, waar is mijn smartphone? Toen zegt pa, weg. Pa, wanneer gaan we skiën? Nooit meer. Pa, waar gaan we deze zomer het vliegtuig op reis? Nee, nooit meer. Pa, waar gaan we op vakantie? Thuis. Oh jee. Pa, breng je me naar de voetbal? Nee, neem de fiets maar. Pa, breng je me morgen naar school? Nee, je gaat maar lopen. Pa, mag de verwarming wat hoger? Nee, het is hier 18 graden, je je trein maar aan. Pa, laat je mijn tv op mijn kamer herstellen? Nooit, er is één tv in, Ik zat hier in de huiskamer. Pa, waarom doe je zo raar? Ik doe niet raar, maar jullie jonge gasten hebben mij overtuigd... dat het anders moet voor het klimaat. Je vader liep namelijk op het Louis davest kerk rond. Echt gebeurd. Nou ja, het is wel heel erg. Ja, ja. Kijk, nee. wordt, uh, er wordt een berichtje gestuurd vanuit, uh, vanuit en Die wordt vriendelijk bedankt voor dit nummer. Ja, die, die vindt het ook mooi, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Nou ja, goed, daar doen, nou. doen we het ook voor. Ja. En uh, ja, er wordt ook een nummer gevraagd. Wil je dat niet draaien? Want ik vind het een verschrikkelijk nummer. Nou, dat nummer ga ik zo meteen draaien. <laughs> dat wil je altijd doen, hè? Ah, <laughs> god, oh god, oh, god, ja. Ah, ik moet er even een... bij komen, hoor. Want uh, ja? Ja, wat zeg je? Wat nou ja, je... ik zat even te denken over. Het is natuurlijk Pasen. Ja. Maar heb jij ook. Uh, paasmuziek. Paasmuziek, behalve de Matthäus Passion, natuurlijk. Oh, ja. <laughs> wat is nou. paasmuziek? Dat is natuurlijk christelijke muziek, hè? Het is christelijk, ja, maar dat is ook niet zomaar dat ik zeg van. Uh, dat heb ik zomaar voorhanden. Nee, nee. Uh, paasmuziek niet. Bla Bla Blaasmuziek blaas blaas wel, dat is wat anders zeker, blaas hè? Blaasmuziek. en ja, van geen Reinders. Ja. ja, nee, dat is, uh, is wel wat anders. Ik kan er wel naar kijken hoor, maar uh, ja, nou goed. Wat ik altijd wel heb met de Pasen, dat is, uh, we zijn toch op de Nederlandse tour eigenlijk. Moet ik even kijken hoor, Port Mondrieu. ja hoor. Ja, maar even rustig, oh, no, rustig. No, no. Nou ja, het nummer wat mij dus altijd, uh, altijd verbindt, ik denk altijd in muziek en ik denk niet in bijbels of ik denk, ik denk in muziek altijd. En uh, als ik dit nummer hoor, dan denk ik altijd aan, aan, aan, aan de Christelijke Dagen, Paas, Kerst, dat is dit nummer. Oké. Okay. Zulie.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 En nooit sta ik een seconde stil. Geen mens kan mij dwingen wanneer ik, wil. Lief, lief, jouw jouw ik niet wil. Geen leven dat ik niet begon. Ik wil niet meer dan. bij jou vandaan. Ik heb je lief, zo lief. Nou, ik ik yeah. vind het zo gezellig dat ik ook nog even enthousiast ben bij jullie in de uitzending. Een jong echtpaar, daar ging ik op bezoek, uh, uh, regelmatig, yeah. om ze aan te moedigen om kindjes te krijgen. Mm -hmm. En waren, daar waren ze al een paar jaar mee bezig en uh, te vergeefs kon ik maar niet zwanger worden... Dus uh, op een dag ging ik uh, weer langs... en ik zou naar Loerders een, een paar jaar gaan... om, om daar bij je te worden. Uh, uh, uh, en ik zeg, nou, ik zal in Loerders... zal ik een kaart voor jullie aansteken. Ja. Nou, ik kom terug, zeg. Ik kom terug. Staan er vier paar klompjes voor de deur. Ach. Ja. Nou, ik heb die vrouw natuurlijk gefeliciteerd... en ik zeg, waar is uw man... Dan kan ik hem ook geluk wensen met uh, al die kindjes, zegt die vrouw. Ook oh, Jan is even naar Loeders vertrokken. Die is de kaas uitblazen. Zo, jongen, jongen. <laughs> maar is er, is er ook nog een serieuze noot? Uh? Uh, zal ik jullie, jullie dat maar even voorgaan in het gebed. Ja, wil je dat? Ja, dat wil ik. Oh, dat doe ik de deur vast. Daar houden. komt hij. Dit is Ja, dit nummer is voor mij gewoon uh, de Bijbel, het oude Nieuwe Testament, de Koran en alles tegelijk. Doet mij weer denken aan Rick van der Linden, ken je ook nog wel, hè? Van ja, Exceptions. Ja, die kon het tuurlijk. ook geweldig. Ja, en Ruud Jansen, mijn, uh, mijn collega in de muziek, die heeft het uh, orgel voor Rick van der Linden georven. Waar? En dat staat in zijn huiskamer, een grote uh, houten... Uh... Dat was toch een soort hemmendorgel? orgel, of mm, niet? Gewoon nee, orgel. nee. Ja. Nee, dat was, dat was geen Hemmend Orgel. Dat was Koorstijn. Maar wel echt een klassiek orgel. Echt mm -hmm. een, een prachtig instrument. Doet het nog prima trouwens. Ruud speelt er af en toe ook nog op. Ruud is uh, in zijn jeugdjaren door zijn vader... min of meer gedrild... om, uh, om kerkorgel ja, te gaan ja. spelen. Zo is hij eigenlijk begonnen met muziek. Dit uh, uh, was het eerste uh, uur, of het tweede uur, met Gasrooy van Buringen van Zandvoort Inside. Wij uh, We zijn zo bij u terug, luisteraars. Voor uh, de rest. Voor de rest, jawel. Via de kabel ja, op 104.5. En in de Ether op 106.9. Straks Hormaar meer. 4 4 5. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 11.